11 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Oorlogswinter, vanaf morgen ook in het Duits te lezen. En wat betekent 40 jaar Ziggy Stardust voor de muziek? Nu eerst het nieuws met Doald Megens. De nationale ombudsman Brennik Meijer... wil een noodfonds voor de meest schrijnende q Volgens hem is de overheid tijdens de epidemie... niet respectvol omgegaan met burgers... En moet dat nu veranderen? Meijer deed onderzoek naar de gevolgen van de ziekte... waaraan zeker 25 mensen zijn overleden. De Nationale Ombudsman wil een bevolkingsonderzoek... in het gebied waar de ziekte voorkwam... en een steunpunt voor q patiënten. Hij vindt dat de betrokken ministeries slecht... en bovendien veel te traag hebben gereageerd op de uitbraak van de ziekte... waarbij zeker 4000 mensen besmet zijn geraakt. Brennikmeijer wil dat de overheid uitgebreid excuses maakt aan de slachtoffers. De politie heeft vannacht acht mensen opgepakt die vorige maand betrokken waren... bij rellen rond de voetbalwedstrijd Willem II Den Bosch. Het zijn zeven bosse supporters en een Tilburger. Tijdens de wedstrijd op 20 mei werden in het stadion in Tilburg-Vernielingen aangericht... en moest het spel tijdelijk worden stilgelegd. De politie wilde vannacht nog vier relschoppers oppakken, maar dat lukte niet. Er waren enkele mensen niet thuis, dus die hebben wij niet uh, aan kunnen houden. Wij verzoeken hem uh, in ieder geval dringend contact op te nemen met de politie... anders uh, willen wij ze laten signaleren. Ja, mochten ze nog vakantieplannen hebben, is het natuurlijk niet erg ontspannen... om dan naar het buitenland te gaan. Met de kans dat je aangehouden wordt als je net de grens overgaat. Door een lekkende goederentrein ligt het treinverkeer stil tussen Den Bosch en Nijmegen. De trein staat vlakbij het station Os. Een deel van het station is afgezet. Het zou gaan om een lek in de ketelwagen. In zo'n ketelwagen zitten vloeibare stoffen. Het is nog niet bekend wat voor stof er lekt. De NS raadt reizigers tussen Nijmegen en Den Bosch aan om, om te reizen via Utrecht. Een rechtbank in Burma heeft twee moslims ter dood veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een boeddhistische vrouw. De moord in de westelijke deelstaat Rakhine leidde vorige maand tot hevige onlusten tussen moslims en boeddhisten. Rellen liepen uit op een lynchpartij waarbij tien moslims uit een bus werden gesleurd en vermoord door een woedende menigte. Bij de onlusten vielen meer dan vijftig doden. De Burmeese president Tensijn heeft voor het gebied de noodtoestand uitgeroepen. Hij heeft het leger naar Rakhine gestuurd om de orde te herstellen. Of de doodvonnissen ook worden uitgevoerd is onzeker. Dat is in Birma sinds 1988 niet meer gebeurd. Dan het weer nog vanuit het zuiden bewolking. En in Limburg kan wat regen vallen. Het wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen is het grotendeels droog en heeft vooral het zuiden met veel bewolking te maken. Dan wordt het ook ongeveer 22 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ziggy Stardust, het alter ego van David Bowie, zag 40 jaar geleden het licht. Journalist Gijsbert Kamer die schetst zo wat dit betekende voor de muziek... maar misschien ook wel voor Bowie zelf. Het boek Oorlogswinter, wie is er niet mee opgegroeid? Nou, de meeste Duitsers niet, want er was tot nu toe geen Duitse vertaling. En vanaf morgen dus wel. Hoe zal het boek over goed en kwaad in Duitsland vallen? Schrijver Jan Terlouw, goedemorgen, hartelijk welkom. Morgen. Dat was vast een van, de talen waarin, een van de weinige talen waarin het nog niet verschenen was. Ach, er zijn heel veel talen op de wereld, maar <laughs> inderdaad, ik ben heel blij verrast dat het nu ook in Duits vertaald is. Gaan we het zo over hebben. Nu eerst naar het rapport van de Ombudsman over de Q-Koorts. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Het spijt mij is de titel van het onderzoek van de Ombudsman naar de Q-Koorts. Ombudsman Meijer heeft zojuist in een persconferentie het onderzoek toegelicht. We hebben het in de vorige uur al even over gehad, maar Theo Verbrug is daarbij. Uh, Theo, je hebt uh, kunnen luisteren naar de Ombudsman en al wat kunnen lezen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Nou, het allerbelangrijkste wat hij zegt is... de overheid heeft het vertrouwen van de burger geschonden. De overheid had destijds veel eerder moeten ingrijpen. De overheid heeft heel lang gewacht met tests, tankmelkcontroles... waaruit echt zo blijken nu heerst Q-coors. Maar dat wisten ze eigenlijk al wat eerder. Ze vermoeden dat het al foute boel was. En ondertussen hadden ze burgers moeten waarschuwen... ga niet naar buiten in, in dat soort gebieden, kom niet te dicht bij dit soort bedrijven. Dan waren er lang niet zoveel mensen ziek geworden. Dus dat is de allerbelangrijkste conclusie. Waarom heeft u het rapport het spijt me genoemd? Nou, uh, twee maanden geleden waren er, uh, was er een hoorzitting op het provinciehuis in, in Brabant. En daar werden de ministers uh, Klink en Verburg toen uh, in het openbaar gehoord, wat op zich bijzonder was. Er waren heel veel Q-coorts patiënten bij aanwezig. En wat die ministers toen alsmaar weigerden, was excuses maken. En toen zei een van de Q-coorts patiënten op het einde, ik heb het nu allemaal opgehoord. En, dat is, uh, allemaal gehoord, en ik heb eigenlijk drie woorden gemist. Het spijt me. Uh, laten we even luisteren wat uh, Brenning Meijer, de ombudsman... over de excuses van deze beide bewindslieden zojuist zei. En dat is dat ik de overtuiging heb... dat als de overheid op een gegeven ogenblik fouten maakt... het ook noodzakelijk is dat de overheid uh, ruidelijk die fouten toegeeft... maar daar dan ook de consequentie aan verbindt... dat een serieus excuus wordt aangeboden. Want naar mijn overtuiging is het zo hè, dat niet serieus nemen wat de stichting Q-Question naar voren heeft gebracht. Dat begint eigenlijk ermee dat de bewindspersonen erkennen dat we die fouten hebben gemaakt. En we bieden daarvoor onze excuses aan. Ja, die excuses die zijn er dus nog steeds niet. Um, ben je al in de gelegenheid uh, geweest om uh, te kijken of uh, meneer Klink en uh, mevrouw Verburg en misschien zelfs mevrouw Schippers, de huidige minister, dat nu toe bereid zijn? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb wel gehoord dat uh, Klink, oud-minister van Volksgezondheid, wel een reactie wil geven. Maar ik zou het heel vreemd vinden als hij een paar maanden geleden excuses niet wil aanbieden, dat hij het nu wel doet. Maar ja, dit rapport is wel uh, vernietigend, zeg maar eigenlijk, voor het beleid van die twee ministers uh, destijds. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarop gaan zeggen. Ondertussen is het dossier Q-Korts bij uh, Bleker terechtgekomen, staatssecretaris van Landbouw. Dus ook Schippers heeft daar niets mee te maken. En wat dan ook nog wel belangrijk is, wat uh, Brennink Meijer zei, is de schadevergoeding, want er zijn heel veel mensen ziek geworden, lange tijd ziek, hebben veel schade geleden en van nou, het zou niet meer dan normaal zijn dat die mensen een schadevergoeding krijgen. Dat hoeven geen gouden potten te zijn, maar eh, er zou in ieder geval een gebaar in die richting met geld gemaakt moeten worden. Waren er patiënten aanwezig bij de aanbieding van het rapport? De voorzitter van Question, de, de patiëntenvereniging, die was hier aanwezig. Uh, die kreeg het rapport ook uh, overhandigd uh, van Brenningmeijer. Ik heb hem nog nooit zo blij gezien. Uh, hij, was, ja, hij was echt heel erg uh, opgelucht. Eindelijk erkenning. Het is een, uh, een bijna een feestdag, zou die willen, zei hij ook. Als er niet zoveel mensen ziek waren geworden. En hoopt nu ook dat uh, de politiek zich uh, daarmee gaat bemoeien. En ze hopen eigenlijk nog dat er een parlementaire enquête zou komen... wie eigenlijk precies welke fout heeft gemaakt. Dankjewel Theo Verbruggen de ombudsman zelf horen we later in deze uitzending. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. Ouse Crosby, still Sash uit van 1970 van hun legendarische album Déjà vu: Oorlogswinter verschijnt morgen in het Duits. Het jeugdboek van Jan Terlouw wordt al 40 jaar veel gelezen door jongeren en ook door volwassenen, en dat kan straks dus ook in Duitsland. Goedemorgen Jan Lauw, schrijver van Oorlogswinter zegt nog een keer erbij. Gefeliciteerd. Bent u verrast? Ja, ik ben blij verrast. Ik had het niet gedacht. Het is toch heel erg moeilijk... om jongeren, ook volwassenen trouwens, te interesseren voor een boek... waar ze zich toch moeilijk kunnen identificeren met de hoofdpersoon. En u verwacht dat dat in dit geval zo zal zijn? Dat ze zich moeilijk kunnen identificeren met uh, Michiel? Ja, Michiel is niet zozeer een held... maar het is toch wel degene met wie je gaat meeleven in het boek. Veel dingen mislukken hem. Uh, hij, kijkt ook, nee, hij kijkt eigenlijk zelf niet genuanceerd naar Duitsers... maar anderen in de omgeving wel... Maar toch, het is de vijand en er staan vreselijke dingen in die gebeurd zijn. En ga je nou maar eens als jonge lezer in Duitsland daarmee identificeren... en daarvan gaan houden. Dat ja. lijkt mij toch moeilijk. Dus ik vind het van de uitgever heel moedig dat hij dit durft te doen. Ik vind het ook erg goed. Kijk, Duitsland is nu natuurlijk een voorbeeldige democratie. Maar was dat niet. En als ik in Berlijn kom, dan denk ik... ja, hier is geen Adolf Hitlerplein en hier is geen Göring Allee... Er is toch een gat in de geschiedenis. En dan moeten die Duitsers mee in het rijnen komen. Ook hun, hun jeugd zijn ze een beetje gekomen. Maar om dan een boek uit te geven... waar de hoofdpersoon toch echt de vijand van je volk is... lijkt mij moeilijk. En, en nogmaals, ik vind het heel moedig, En ik ben er blij om dat een uitgever dat durft. Nou ja. Wat betekent het voor u persoonlijk? Uh, wat bedoelt u voor mij persoonlijk? Nou ja, doet het u wat? Dat het, bedoel, wordt... het is altijd mooi, lijkt me, als een boek wat je hebt geschreven... Uh, ergens wordt vertaald en uitgegeven. Ja, dit is natuurlijk wel bijzonder. Het boek is in heel veel talen vertaald, zoals u al zei. Dit is wel bijzonder. Maar kijk, ik, ik heb de oorlog heel bewust meegemaakt. En dat geldt voor iedereen die dat heeft. Dat blijft bij je. Dat vergeet je nooit. Hoe oud dat... was u toen de oorlog begon? Ik was dertien in het laatste oorlogsjaar. Ja, ja. Acht toen die begon en dat zelfs dat, als achtjarig kind. Ik weet het nog heel goed. Ik weet nog allerlei gebeurtenissen uit die tijd. Ik weet nog de morele dilemma's ook die onmiddellijk op je afkomen. Uh, als mag kind, ik die Duitsers ja? wel aardig vinden? Okay, want We kregen ik... een kwartiering. Mijn vader was mm -hmm. dominee, dus in een grote pastorie. Er werden al heel gauw twee Duitse officieren ingekwartierd bij ons... Eén kon ik lekker een hekel aan hebben. Dat was een man met een platte pet en een streng gezicht... en zo'n nazi-gezicht, zeg maar. <lacht> en dat voelde goed, dat u daar een hekel aan kon <lacht> ja, hebben? Ja, dat voelde heerlijk. Ik dacht, verrukkelijk, geen probleem. <lacht> als, als achtjarig kind, hè, ik weet ja. het nog. Die ander, dat was een dikke bijer. Een allervriendelijkste man. Hij bracht e snoep voor ons mee. Hij liet foto's van zijn vrouw en zijn kinderen zien. En zei bij ons, weer vinden ze ook schwierig, enzovoort. En daar moest ik dan, vond ik, toch een hekel aan hebben. Maar dat lukte dat... niet zo erg. Dat, dat lukte niet zo. Nou ja, dat, dat was een, een eerste moreel dilemma... wat je als heel klein kind dan al gaat voelen. En wat later natuurlijk honderdvoudig terugkwam in die oorlog. Nou, dus voor mij is die Tweede Wereldoorlog... nou eenmaal heel belangrijk voor mijn leven geweest. En dat er dan nu dit boek in het Duits... het boek dat bijna helemaal echt gebeurd is. Heel, al die dingen die erin voorkomen zijn bijna echt gebeurd. Dat dan nu in Duitsland ze dat willen proberen te laten lezen door de jeugd. Ja, het maakt me ook blij in die zin goh, dat dat kan. Dat ja. is toch geweldig. Ja. Gijs van het Kamer, heb jij het gelezen? Ja, zeker. Ja, ik ben opgegroeid in de jaren 70. En, ja. uh, in 72 verscheen volgens mij Orlo Winter. Ja, ja, in... ja, ja, toen was ik 9. En uh, ik ben het vrij snel gaan lezen, volgens mij. En het maakte zeer veel indruk. En ik herinner me ook een televisieserie die gemaakt is, uh, ook in de jaren 70. Uh, ja. Die herinner ik nog heel goed, eigenlijk veel beter dan de film die ik. Uh, die ik even voorbij heb zien komen. maar die Ik weet nog dat ik s'avonds altijd heel snel... ik was volgens mij aan het voetballen, of zo... heel snel naar huis ging om die tv-serie op te kijken. <laughs> dertien dertien ik, afleveringen. Aard staatjes heeft het geregisseerd. Ik oh, het precies, nog. ja. Ja, ja. ja, nou, ja mogen ze zo gaan herhalen, wat mij betreft. Uh, <laughs> maar wat ik... Uh, ik herinner me ook nog, maar dat, dat doet verder niet zoveel... Maar de, uh, Oosterschelde Windkach 10 maakt op mij ook heel veel indruk. Toen was ik net 13 toen dat verschijnt. Ik keek helemaal nog dat het uitkwam, en dan ben ik meteen gaan, gaan lezen. Dat is een ook. ander boek van meneer Ter Ja, ander boek van meneer Terlouw. Dat maakt ook heel veel indruk op mij. Dus, ik ben eigenlijk opgegroeid met Dave Bowie en Jan Ter Lauw Welk wel, wel, boek nee. niet? Van Terlouw maakt te veel... Nou inderdaad. ja, geheim, inderdaad. Uh, Koning van Katoren. Uh, jullie zijn tevriendelijk. Ik Vond ze allemaal... Uh... Ja, het, ja. Ik zei net je... nog buiten de uitzending... Uh, de, de enige reden die ik kan bedenken dat, dat ik ooit kinderen zou willen... is dat ik alle boeken van Jan Terlouw kan voorlezen. Nou, je bent geweldig. <laughs> ja, het nee, lijkt me wel zienig voor die kinderen als dat de enige reden van hun bestaan is. Ik heb een dochter van drie ja, nou, en kom. ik uh, kan niet wachten hoor. Van uh, beginnen. Uh, een beetje denk. oorlogs... Uh, Oosterschelde Windkracht. Ja. Dat, dat berustte ook voor een deel op eigen ervaringen. Ik heb als student Precies. standzakken daar in de gaten gegooid. En dat, voor oorlogswinter is dat nog veel sterker. Ja. Heel persoonlijke ervaringen. En dat voelt de lezer toch, denk ik. Absoluut, ja. ja. Mag ik nog even iets zeggen over, de, over die Oosterschal. Ik kan me nog zo goed herinneren dat, ik, dat het eerste deel... volgens mij dat gaat over echt, echt die, die, die watersnoodramp. En het tweede gedeelte dat gaat over... Het nu dan, wat in de jaren zeventig was. De, de dilemma's die er toen waren over uh, moesten moest naar die, die, uh, die, die dijk gebouwd worden. Ja of nee. En dat vond ik een ongelooflijk taai stuk. <lacht> nou, <lacht> dat eindelijk ja, iets kritisch. Ja, ik heb het allemaal uitgeleid. wat <lacht> ja. Ik heb in dat boek geprobeerd. Ik dacht, ik probeer kinderen te lokken in ja, volwassen precies. literatuur. Ja, dat is heel goed In gelukt. deel ja, 1 en 2. Ja, ja, ja. ja. uh, bent u zelf... Um, uh, klaar met de Duitsers in die zin dat u niet meer boos bent... als u in Duitsland komt, of dat u een hekel heeft aan Duitsers... of dat u hoopt dat Duitsland heel erg verliest als het te tegen Nederland spelen. Dus bent u het anti-Duitse gevoelens kwijt? Die ben ik kwijt, ja. Die ben ik kwijt. Ik heb, ik heb ook acht jaar in een Europese functie gehad... en heel veel en goed met Duitsers kunnen samenwerken. Het is wel zo, ik heb een gedeeltelijk Joodse familie. En het zit natuurlijk toch ontzettend diep. Het is... En vooral bij Joodse families, dat kun je je voorstellen. Het is ook onvoorstelbaar. Ik vind het ook steeds onvoorstelbaarder worden... dat een beschaafd mm -hmm. volk als Duitsland dat dit heeft kunnen gebeuren. Maar nee, ik heb geen moeite meer. <kliek> heb ik wel lang gehad, hoor. Maar met, met jongere Duitsers, en dat zijn volgens mij nu bijna iedereen. Nee, het zijn goede democraten. Ik heb goed met ze samengewerkt in Europa. Het zijn vaak aardige mensen. Mm -hmm. en, en andere volken hebben ook vreselijke dingen gedaan... Dit is natuurlijk een zo zwart gat in de, in, in de beschavingsgeschiedenis van de wereld. Dat af en toe komt het toch weer tevoorschijn. Maar stel nou dat uw boek daar in Duitsland helemaal geen succes wordt. En dat blijkt dat uh, mensen het toch niet aankunnen om het te lezen. Wat, wat denkt u dan van de Duitsers? Dan denk ik nog steeds hetzelfde. Want zoals ik zei, ik kan me haast niet voorstellen dat iemand van 16 die het fijn vindt om dit te lezen... Dat, dat de hoofdpersoon met wie die toch iets moet krijgen... als, als, je, als het een goed boek is... Dat, je dan, dat dat een vijand van je volk was. Hmm. Dat dat iemand was die jouw volk afschuwelijk vond in die tijd. Dat is toch moeilijk. Want bent u betrokken geweest bij de vertaling? Nee, dus nee ik kan... heb het ook nog niet gezien. Krijgt Michiel een Duitse naam of blijft hij wel gewoon Michiel heten? Ik weet het werkelijk niet, ik heb het boek nog niet gezien. Maakt ik dat weet... wat uit? Nee, ach. Mogen ze aanpassingen doen om het iets... Uh, behalbaarder te maken voor de Duitsers van nu? Dat uh, hangt een beetje vanaf hoe dat dan gebeurt. Uh -huh. Ze mogen natuurlijk de essentie niet wegnemen. En de essentie van het boek is oorlog. Dat, dat was toen ik het ging schrijven, zei ik tegen mezelf... denk eraan dat je het niet aantrekkelijk maakt een oorlog... Een oorlog kan zo makkelijk, zeker voor jonge mensen, iets avontuurlijks hebben. Romantisch. Zeggen romantisch, er gebeuren toch ook mooie dingen en saamhorigheid en heldenmoed. Dat moet niet. Wie het boek heeft gelezen moet denken, ik vind het heerlijk dat dit mij niet overkomt, zo'n oorlogstijd. Want je merkt nog wel eens tegenwoordig dat er een zekere jaloezie van jullie maakt er dan toch maar wat mee. Hè? Ja, merkt u dat? Hè? Een enkele keer denk ik dat, ja. Oh. En, en dan hoop ik dat het niet in mijn boek ligt, want dat is het niet. oorlog is vreselijk. En zeker die oorlog was vreselijk. Ja. Uh, gaat u er naartoe? Gaat u zelf campagne? Oh, nou, campagne voeren is niet goed hoor, dat <laughs> doe je in de politiek. Maar gaat u uh, promotie uh, doen? Nee, promotie ga ik niet doen. Maar het kan dus zijn dat ik naar de, naar de Frankfurter Beurs ga. Het kan ook zijn dat er bij de Nederlandse ambassade een, een happening is waar ik dan misschien naartoe ga. Maar het is allemaal nog niet vastgesteld. Misschien, uh, misschien is er wel een publiciteitscampagne nodig om het uh, op een goede manier uh, te verkopen daar. Ja, dan moet die uitgever zich daar maar eens even over buigen. Uh, ik, nogmaals, het zou mij zeer verwonderen als het, als het veel gelezen werd. Hij hoopt het natuurlijk wel. Natuurlijk hoop ik dat. Omdat ik hoop dat ook jonge Duitsers dat die, dat die voelen... ja, dit was ontzettend verkeerd, maar wij zijn niet per se verkeerd. Het, er zitten ook een paar elementen in waar zo'n lezer hoop uit kan putten. Er is een Duitser die een jongetje redt uit de dakgoot. En ook die, die commandant die het huis van de barones in elkaar schiet... die doet dat toch met respect... Dus ze zijn niet allemaal slecht. Vindt, ja, wat wat ik me goed het kan herinneren is dat dat, ja. dat, dat, dat vond ik ook als kind volgens mij al mooi, is, is juist dat het, dat het niet helemaal zo zwart-wit is dat er ook een zekere twijfel is van mag je die mensen aardig vinden of niet? En daarom denk ik dat zo'n vertaling best wel goed kan werken in, in de zin dat, dat die Duitse kinderen ook, ook dat mee kunnen krijgen van uh, we werden niet alleen maar heel erg gehaat door iedereen. Het, uh... Ja, ah, er wordt toch ook... Hè, Dirk wordt gemarteld. Ja, nee, in natuurlijk. Het allemaal. En dan gaat het toch in het korte Joodse geschiedenis in. Ja. ja, het is wel zwaar, hoor. Het is, het is, het is heel zwaar, ja. Maar ja. ik denk overigens dat als de Duitse uitgever... als die dit aandurft en, en zo'n project gaat beginnen... die zullen best wel een plande campagne hebben... om het goed aan de man te brengen. Want ze weten dat het is een risico is. Je gaat iets, iets zomaar uitbrengen en dan je er verder niks mee doen. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat u wel op tournee mag door, door Duitsland. Ja. <lacht> ik, ik weet niet of ik dat zou doen, maar... We, we moeten kijken hoe dat gaat. Maar het Tuurlijk. feit dat ze het durven, dat ja, vind ik heel hoopgevend en heel erg van deze tijd. En Europees, eh, Duitsland is een, is een goede democratie en, en de machtigste feitelijk in de Europese Unie, gaat een heel grote rol spelen in de financiële crisis. Hoe doet dat oh, al? Ja. Eh, alles wat kan helpen om te zeggen, kom aan mensen, we zijn broedervolken. Ja, bent u voor Kriekswinter? Ja. Zo spreek je het uit, hè? Dinks. hoe heet het? Kriekswinter. Kriekswinter, ja. Ja. ja. Te verkrijgen bij uitgeverij Oerachhaus. De Radio 1 Sportzomerbus. Prem je bent bij het distributiecentrum van de krant Straatnieuws in Utrecht. Als het goed is, ga je die krant vandaag ook verkopen? Nee, ik, want hij komt pas zaterdag uit. Maar het is eigenlijk de zwanenzang van toch wel een instituut. En ik dacht, weet je wat, we kunnen een heleboel uh, dingen... maar ik was erg geïnteresseerd in de krant zelf. Peter ten Katen, jij was van wanneer tot wanneer hoofdredacteur? Uh, volgens mij 99 tot 2001. En waarom ben je gestopt als hoofdredacteur toen bij de straatkrant? Uh, drie uh, zeer mooie, zeer intensieve jaren en toen was ik leeg. En toen uh, heeft een andere hebben de tent overgenomen... En wat was nou voor jou het leukste journalistiek... als je kijkt toen je de straatkrant maakte? Journalistiek? Nou, je kon er alles mee doen. Ik had het idee van, het uh, gaat niet zozeer over de krant... maar uh, het gaat over de verkopers en waar ze mee staan. Dat moet je aanprijzen. En dan heb je vrije ruimte, dus dan kun je het hebben... over uh, Tante Sjaan uh, op de Achterstraat. Ja. Of over Mark Rutte, toen de tijd niet, maar uh, ja. over de daklozenbeleid. Ja. En, uh, maar vermoeiend, maar wel inspirerend dus. Het was ontzettend. Nee, goed, het is, uh, het is een van de leukste banen die ik heb gehad. En uh, met de verkopers continu uh, werken en ruzie maken. En uh, mensen die doodgingen, mensen die gewoon weer een huis kregen. Ja, dat zinderde allemaal door die krant heen. En uh, zo'n actie, we hebben toen een actie gehad om het uh, dak van het straatnieuws uh, te renoveren. Nou, daar hebben we toen ontzettend veel geld op binnen gehaald. Dus het leefde toen enorm. Toen de tijd was het ook nog in Utrecht... had je die hele drugsoverlast in de tunnel. Nou, dan zijn we als de straatkrant zijn we er ook ontzettend mee bezig geweest. Een bezetting van de tunnel. Dat leek me wel een leuk idee. <lacht> het kwam niet door ons, maar gewoon het, er leefde toen heel veel in de stad. En daar, daar gingen de verkopers ook ontzettend mee. Ja. Nou, en toen uh, zijn we vast Vaasdworferd naar 2012. Uh, uh, Frank Dries, uh, jij bent de hoofdredacteur. Nu zullen we even wat hoogtepunten doornemen hier... De WK dakloze voetbal in Zweden. Um, ik weet het nog, want het was een toernooi in Rotterdam. Ja. Uh, uh, wie was ja, Thomas, met die hoofddistributie, jij was toen coach, hè? Ik was toen werd gebombardeerd door Bondscoach, klopt, ja. ja. Jullie wonnen in de finale, weet ik nog, want ik had met Rotterdam meegevoetbald. En jullie wonnen met 3-1 van Rotterdam in de finale. Ja, dat klopt. En toen was jij onze Bed van Marwijk, want je ging naar het WK voetbal... voor daklozen in Zweden en Thomas... Hoe durf je nog te vertonen welke plaats zijn jullie toegeëindigd? We zijn toegeëindigd op de negende plek van 24 landen. Ja. Nou ja, dus. Uh, yeah. is bijna beter dan wat er nu gebeurt. <laughs> he, dus, uh... en, en je bent ondertussen ook hoofddistributie. Uh, wat ga je doen? Je, wordt, je, je bent werkloos vanaf zaterdag. Uh, we zijn uh, nu vanaf 7 juli werkloos. Maar uh, om wederom Bert van Marwijk te citeren. de wedstrijd is niet <laughs> gespeeld, dus om uh, nu al met de toekomst. Uh, nee, we moeten dit eerst even keurig en fatsoenlijk afhandelen. En ik denk dat er ongetwijfeld weer wit zal komen. Dus, uh. Frank Dries, ik had je gevraagd om wat hoogtepunten voor meneer te leggen. Uh, we nemen ze even door. Eindelijk vrij, de straatnieuws van 8 augustus 2002. Wat is er zo bijzonder hieraan? Daar hebben we een prijs mee gewonnen. De, de, de vakprijs voor de uh, mooiste krant van Nederland. De jury zei het mooiste grafisch ontwerp op het goedkoopste papier. En uh, ja, het was een... Uh, als, als journalist en, en, en, en bladenmaker was dat uh, ja, mijn hoogtepunt. We kregen een beker en we konden juichen in Amsterdam uh, tegen al die houten met toten. Uh, we namen een dakloze mee en uh, die uh, ging er vandoor met alle <laughs> ik heb Zelden zo gelachen. Okay, en daarnaast zie ik de straatnieuws van 6 juni 1999. met Anton Gezing als gastverkoper. Heeft hij ook ruzie met jullie gemaakt? Want hij maakte met iedereen ruzie. Ja, toch? Wij maken vrienden met iedereen. Ja, maar ah. Waarom deed Anton Gezing dit? Anton is een uh, was, was, vindt een gewoon, gewoon heel groot en goed hart. En die zei van, nou, een straatkrant is een goed idee. Ik ga ze verkopen, krijgen jullie je aandacht in de media, dus uh, kom maar op. Nou, dat hebben we natuurlijk gedaan. En wat ik persoonlijk een van de hoogtepunten vond van uh, ja, uh, de ja, straatkrant... Ja, ja, ja. Thijs, moet je deze horen, kandidatenlijst voor de verkiezing... van de leden van de Tweede Kamer op 22 november 2006. Dat is de straatnieuws van nummer, jaargang 13, nummer 11 uit 2006... En dan zien we lijst 14, de verkoper. Jullie, een heleboel mensen dachten dat dit echt waar was. Dat er een, een lijst was met daklozen, hè? Ja, dat was een van de beste practical jokes... die we met de krant hebben kunnen uithalen. En uh, ja, dat, dat ziet er gewoon ontzettend echt uit. En uh, ja, we hebben lijst 14 in het leven geroepen. En daar kon je stemmen op Ali, Henk, Joost, Willem. Uh, ga zo maar door. Dus ja, ik heb nooit te horen gekregen... hoeveel lijsten uh, ook daadwerkelijk in de, buur, de stembussen zijn beland. Maar ja... Ja, als ik dat zie, dan denk ik van, godverdomme, eh, ja. sorry. Uh, ja, nee, nee, ja, <lacht> ja, nee, nee, nee, nee dus, uh, ja, uh, En dan heb je hier nog, de uh, 1994, 1998, een miljoenste exemplaar in uh, oktober 1998. Ja, nou, we hebben laatst uitgerekend, we zitten nu al bijna aan de vijf miljoen, uh, Thomas. Uh, ja, ja Dus het is toch geen kleine krant. Nee. Als je, uh, in dit tijd waren alle straatkranten uh, nummer twee in Nederland. Ja. Net iets kleiner dan de Telegraaf, Kan kun je nagaan. Ja. En dit was ook verspreid in Hilversum. Hilversum, Amersfoort, uh, Bennekom, Culemborg, de, ja, de hele regio Utrecht. Oké, okay, nu een heel persoonlijke vraag, Frank. Ja. Ik uh, heb ooit de eer gehad dat je me hebt geïnterviewd. Deze ja. jij hebt nooit in de straatkrant gestaan, nee, hè? Nee, niet dat ik weet. Nee, niet dat je nee, maar ik wel. In 2004 door Frank nog geïnterviewd. Wat ik echt een van de leukste interviews was die, ik was die ik ooit heb gegeven. Ik vind je ook een kundig journalist. Ik vind je slim, ik vind je streetwise. Wat ga je doen? Ik ga door. Ik, ik, ik, blijf... ik ben Blademan, ik ben journalist. Ik wil, uh, ik wil heel graag doorgaan met artikelen schrijven, projecten doen. Uh... Zijn er nou mensen die bij de straatkrant hebben gewerkt... die dan nu bij andere kranten werken en daar ook een beetje bekend zijn? Oeh, we hebben zelfs nu een, een beroemdheid uh, binnen onze redactie. Dat is onze Ilvi. die heeft uh, de World Press-foto uh, gewonnen. Met... Ilvi hoe? Ilfi Nikotjinen. Ja, Vind vindt ze achternaam, vergeet het. Maar ja. ze, ze heeft de World Press-foto gewonnen met een uh, reputage in Zuid-Afrika. En ze is begonnen bij de straatkrant? Uh, ze heeft zich aangemeld en ze zei van... jullie doen zo goed werken, ik wil graag meedoen. Okay. En uh, ja, ik heb heel veel goede journalisten die zeggen. jullie maken zo'n uh, mooie krant. Ik wil meedoen. En schrijvende journalisten ook ja, die bij ja, jullie begonnen. Ja, ja, ja, ja. Voorbeelden. Uh, Iris Pronk is ooit uh, bij ons binnengekomen. Die was uh, nou, die deed de schrijfclub met, uh, met de daklozen met veel succes. En die is uiteindelijk bij trouw terechtgekomen. Die, die doet daar uh, literatuur of zo. Mm -hmm. Nou, dat is. Uh, ja. Moet je zeggen. Mensen denken zo ja, het is een krantje en zo... maar er staat echt uh, ja, go go goede, leuke, mooie dingen in. Ja. Uh, Thomas, uh, die uh, Thomas, die distributie. Wat was nou het moment dat je... Uh, kreeg je dan ook echt ruzie met sommige van die verkopers? Ja, daar is zeker voor gekomen. Maar huh? over, over het algemeen viel het wel mee. Nee, hierbinnen hebben ze zich altijd goed gedragen. Want uh, kijk, wij zijn fatsoenlijk naar hen toe... en uh, als, als, als zij hetzelfde doen, dan is, gaat het er altijd goed. De, uh, nou, uh, ja, ik, ik, het is toch wel een beetje een emotioneel moment. Dat ik zal proberen om gepast te zeggen. Ja, ja Thijs, het is, het, het, het, als je hier staat en je ziet al die kranten... en je weet dat mensen het met passie hebben gemaakt... en als je ziet wat vokaal kantoortjes hierboven hebben... en als ik kijk wat de publieke omroep allemaal kan uitgeven... om bepaalde programma's te maken... dan denk ik ook bij mezelf... zouden we de straat dus niet gewoon kunnen adopteren bij de publieke omroep. Maar ja, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Dus, uh, ik neem afscheid Frank Dries en Thomas en, en, en dingens allemaal. Hartstikke bedankt. Ik heb elk geval al die jaren genoten van die straatkrant en uh, uh, doe, er, doe wat moois met jullie leven. Echt ha hartstikke bedankt voor al die jaren. Graag gedaan. Terug naar jou, Thijs en Willemijn. Dankjewel, Prem. Vanmiddag horen we jou weer, hè? Ja, dan ga ik uh, in Den Haag over grensbewaking. Kijk, horen we straks opnieuw. Dankjewel voor dit moment. Da nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorot Meigens. De naam van de partij van Hero Brinkman wordt Democratisch Politiek Keerpunt. Het is een fusie van zijn onafhankelijke burgerpartij en Trots op Nederland van Rita Verdonk. Vorige week hadden de twee partijen al aangekondigd dat ze gaan samenwerken. De nationale ombudsman Brenningmeijer wil een noodfonds voor de meest schrijnende q Volgens hem is de overheid tijdens de epidemie niet respectvol omgegaan met burgers en moet dat nu veranderen. Staatssecretaris Atma is onderweg naar de duurzaamheidstopping in Rio de Janeiro. Zijn toestel vliegt voor een groot deel op afgewerkt frituurvet. Volgens de staatssecretaris is het de eerste transatlantische KLM-vlucht op biobrandstof. De overheid zou vaker die methode moeten gebruiken, vindt hij. Milieudefensie ziet er weinig in. Volgens de organisatie is, uh, is al het gebruikte Nederlandse frituurvet genoeg voor maar een paar procent van het gebruik van de KLM. En door een lekkende goederentrein ligt het treinverkeer stil tussen Den Bos en Nijmegen. De trein staat vlakbij station Os. Een deel van het station is afgezet. Het is nog niet duidelijk wat er weglekt. Treinreizigers tussen Nijmegen en Den Bos worden geadviseerd om via Utrecht te reizen. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A2 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen Meers en knopend Europaplein staat 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen. Zometeen. Waarom bedacht David Bowie Ziggy Stardust? Nu eerst naar het onderzoek dat er moet komen naar Nederlands militair geweld in Nederlands Indië. Dat was ik die er even doorheen hoesten. Ja, het wordt tijd dat we. Um... Dat we de tijd van de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië grondig onderzoeken. We hebben het er al eerder over gehad vandaag, net met Michel Maas. Het NIOS, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde... die pleiten voor een onderzoek naar het Nederlandse militaire geweld... in de periode 45-49. Aan de telefoon Jan Schoeman van het Veteraneninstituut. Goedemiddag. Morgen. Goedemorgen nog, ja. Uh, u wilt dat ook graag, zo'n onderzoek? Uh, ja, wij juichen dat van harte toe. Ja, waarom? Um, juist omdat er uit die periode nog heel veel onduidelijk is. Er is uh, op deelterreinen zijn er gedegen onderzoeken gedaan, maar het totale plaatje ontbreekt. En misschien wel het meest belangrijke, die Nederlandse deelonderzoeken zijn niet gekoppeld aan, uh, aan Indonesisch onderzoek. Nou, dus en... in die zin hebben we ook nog een uh, behoorlijk blinde vlek. Dat hoorden we net ook van correspondent Michel Maas. Ja, hebben... maar er zaten al termieten in. Precies, er was niet veel van over van die Indonesische onderzoeken. Ja, er zullen daar zonder twijfel ook nog ooggetuigen verslagen zijn. Misschien leven er nog ooggetuigen. Dat zijn allemaal uh, dingen die je uh, bij zo'n onderzoek kan betrekken. Ik, ben, ik bedoel, je bent niet alleen afhankelijk van archief natuurlijk. Nee. Michel Maas vertelde net ook dat die Indonesiërs dat eigenlijk niet zo zien zitten, zo'n onderzoek. Want dan komen er allemaal dingen boven tafel dat zij ook niet van die liefertjes waren. En daar hebben ze niet zo'n zin in. Nee, maar dat maakt het vanuit een Nederlands perspectief natuurlijk wel uh, weer interessant. Um... Om een heel concreet voorbeeld te noemen, we hebben geen idee hoeveel mensen er aan de Indonesische kant zijn, zijn omgekomen. De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Nou, zijn die nou allemaal omgekomen als gevolg van Nederlands militair geweld? Of uh, we weten dat er in die periode ook heel veel rivaliserende Indonesische groepen aan het werk zijn geweest. Je had de TNI, je had de Hezbollah, nationalisten, communisten. En het is een publiek geheim dat er ook onderling uh, uh, afrekeningen hebben plaatsgevonden. Nou, om daar meer helderheid over te krijgen... Ja. Dat zou ook uh, het beeld en hetzelfde beeld van een Nederlandse veteraan kunnen helpen. Dus dat zou weer een positiever beeld van de Nederlandse veteranen kunnen opleveren, als ja. niet alle doden aan, aan, aan jullie kant lagen, zeg maar. Nou, precies. Kijk, juist omdat er zoveel onduidelijk is en omdat bijvoorbeeld ook de excessennota uit uh, eind jaren 60, uh, dat dat een verre van volmaakt werkstuk was, uh, is er ruimte gebleven voor heel veel mythevorming, voor heel veel gespeculeer. Uh, en dat leidt ertoe dat er toch een soort soort van collectieve verdagmaking in de richting van die, van die Nederlandse indiegangers uh, heeft kunnen plaatsvinden. Nou, gedegen onderzoek kan dat pareren. Hoe denkt u dat, uh, of misschien heeft u het er al over gehad, dat de veteranen erover denken die daar geweest zijn? Ja, dat is heel divers. De eerste is een jaarlijk, kijk, zoals de, Indonesi de Indonesische tegenstander niet bestaat, dat waren allerlei verschillende uh, groepen, uh, zijn ook de Nederlandse indiegangers dat is niet één homogene groep. Uh, je kunt je voorstellen dat een jongen met communistische sympathieën die tegen zijn zin naar Indië ging... een heel ander perspectief op zo'n onderzoek heeft dan een uh, uh, gereformeerde boerenzoon van de Veluwe, ja. om het uh, wat te noemen. Maar zoals u net schetst, de reden dat u dat zou willen, uh, dat klinkt toch wel een beetje als, als, alsof de, de meeste van de, van de uh, mensen die daar naartoe zijn gegaan... daar wel blij mee zou, zouden zijn met zo'n onderzoek. Dat dat misschien wat opluchting geeft. Ja, ik vind het lastig om in, in, in echt in, in absoluut aantal of percentages te spreken. Uh, dat weet ik niet, dat beeld heb ik ook niet. Maar ik weet wel dat er, uh, ook vanuit de groepen uh, indië dat er al langer wordt gepleit voor, uh, voor gedegen onderzoek. Ja. Ja, juist ook om die mythevorming te kunnen pareren. Meneer Lauw, heeft u er een opvatting over? Zou het goed zijn om dit te onderzoeken? Ik denk het wel. Het is lang geleden. Er is veel onduidelijkheid over. En het is altijd goed om de waarheid te vinden. Zelfs nu dat... nog, ja, is er nog iemand bij gediend... Nou, de geschiedenis is gediend bij de waarheid. En je kunt altijd vanuit het verleden dingen weer leren. Dit, dit hebben wij zo gedaan. Was dat goed? Was dat hartstikke verkeerd? Uh, ik, ik ben daar heel erg voor, voor waarheidsvinding. Okay. Meneer Schomman, vindt u trouwens dat we het moeten hebben... over de politionele acties, of was het gewoon een oorlog? Nou, Wat ik er zelf van vind is niet zo heel relevant, maar als ik kijk wat er is gebeurd en dat er 6200 Nederlandse jongens op de Eervelden in het Oosten liggen, dan mag je wat mij betreft wel spreken van een oorlog. Ja. Nou, en, en 100.000 tot 200.000 Indonesische doden. Precies. Ja. Dus dat. Uh, we zijn het er wel over eens dat politieke acties, een, een toen de tijd bedachte, nogal eufemistische term was ja. om Nederland, het Nederlandse thuisfront niet al te zeer te verontrusten. Volgens mij leer je dat nog steeds op school. Tenminste, ik heb het nog zo geleerd. Ja, hoewel er ook wel historici zijn die, die spreken van de Eerste en Tweede Oorlog in plaats van de Eerste en Tweede Politionele Actie. Ja. Dus, dus ook in die wereld is, is het begrip wel aan het kantelen. Goed, u wilt in ieder geval een onderzoek? Namens het Veteraneninstituut en, ja. en zou het, ja, wij zouden erbij gebaat zijn. Goed, dank u wel, Jan Schoeman. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. We gaan het zo meteen hebben over David Bowie en zijn alter ego Ziggy Stardust. En uh, als zijnde Ziggy Stardust zong je dit. A solo set. Then the loud sound it seemed to fade, Came back like a slow voice on a wave of fade, That weren't no DJ, that was ASIC Cosmic Dive Here's a star You heard him too ooh, ooh. Switch on the TV We may pick him up on Channel two. Look out your window Man, hoor je. Dat komt van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Deze zomer kwam dat album 40 jaar geleden uit. En het was het begin van Ziggy Stardust, het alter ego van David Bowie. Daar gaan we het over hebben over het belang van Ziggy Stardust. En trouwens, voor wie het album nog niet kent, er is nu een nieuwe uitgave te verkrijgen. Uh -huh. Of niet, Gijsbert Kaart? Ja, zeker. Dat is volgens mij de, de zesde editie al. van <laughs> Ieder vijf jaar zo ongeveer ja. komt hij opnieuw op cd uit. En dit keer weer met iets minder bonus tracks dan de keren daarvoor. Heb, heb uh, je al Maar wel een mooie remaster. Of ik ze allemaal heb? Ja? Uh, nee, ik heb het drie, geloof ik. En ik heb op vinyl, en die is me eigenlijk altijd nog steeds het mm. meest dierbaar... met de mooie klaphoes, zoals die ook weer opnieuw is uitgebracht. En uh, die klinkt ook nog steeds geweldig, dus ik hoef hem allemaal niet, ik hoef dat niet opnieuw nog eens te hebben. Nee, ik zeg trouwens je en jij, want wij hebben elkaar wel eens eerder gezien, vandaar. Um, David Bowie is dit jaar 65 ja. geworden. Um, daar hoor je maar weinig van. Ziggy Stardust, zijn alter ego, is deze zomer 40. Ja. Hoor je ook niet zo al te veel van. Het is toch een van de grootste rock, is, rock -ico iconen van onze hij tijd. Is al, hij is al jaren uit beeld verdwenen, David Bowie. Bowie uh, een ja. zelfgekozen isolement. Niemand weet wat, wat hem precies bezielt. Uh, maar is hij dement door al, al drugsgebruik? Erg, is er is geen dat, dat hij uh, ziek was. Dat hij, uh, hij was heel gezond, hoor. Dat drugsgebruik was in de jaren zeventig. Maar er is hij echt al, al, nou ja, al meer dan dertig jaar vanaf. En hij, uh, hij, hij heeft gewoon ineens voor het gezinsleven gekozen. Hij woont volgens mij in New York. en uh, Een van zijn vele huizen. <laughs> en hij heeft een, een net gezin daar. En dan brengt zijn kinderen naar school. En die haalt hij weer op, begreep ik. Uh, uit zijn zoveelste huwelijk. En, uh, maar hij, hij, toen hij 65 werd, hoorde je niks van hem. Nu rond uh, deze heruitgaven dan. Wat vaak gebeurt bij dit soort... Uh, uh, uh, uh, van historische platen of boeken. Is dat zo'n auteur of in dit geval de muzikant. daar een mooie inleiding bij schrijft? Van ik weet nog wel toen ik die plaat opnam en bla bla. bla wat helemaal niks. Uh, hij heeft zijn toestemming moeten geven, want het mag niet zomaar. Maar hoe en waarom je, geen interviews, helemaal. Hij is echt volledig weg. Of de radar, ja. ja. Uh, meneer Terlouw, uh, kent u het alter ego van David Bowie Ziggy Stardust? Nou, wonderbaarlijk is het me niet helemaal vreemd. Maar ik moet zeggen dat dit soort muziek eigenlijk sinds... Sinds de instrumenten elektronisch versterkt worden, ben ik feitelijk afgehaakt. 1840. De, de Beatles, dat ging nog. En dan heb ik maar alleen maar incidenteel kennis genomen van de, dit soort namen. Ja. Maar het is mijn muziek niet. Nee, maar u kende wel David Bowie, de naam. De, de, ja. de naam kende ik. En ik meende zelfs iets toen, toen hij dit net speelde. Ik kan het niet te horen, maar dat is wel okay. een wonder. Uh, Gijsbert, leggen ze uit aan meneer Terlauw en aan Thijs. van de ja, trok, ook, En ja. aan de, aan de, voor de rest ja. alle luisteraars: Tiki Stardust was dus een, een, een beroemd alter ego van David Bowie ja. heeft onder die naam ook een plaat uitgebracht. Wat was dat met dat Alter Ego? Waarom is hij dat überhaupt begonnen? Nou, achteraf gezien is, is, is, is die legende pas echt ontstaan. Uh, hij, heeft, uh, hij wilde een plaat maken, heeft hij later allemaal gezegd, waarin hij de, uh, de, uh, de, de goede en de slechte kanten van het beroemd worden van een popster kon belichamen. Dus kon in liedjes kon duiden. Uh, hij had eigenlijk al in 71, een jaar eerder had hij al een plaat gemaakt... ...Hunky Dory, waar die thematiek al erg, erg in voorkwam. Er gaan ook geruchten... Een half jaar later kwam Ziggy Stardust al. Die nummers zijn ook heel erg door elkaar heen opgenomen in de tijd... Er gaan ook nu al lang verhalen, maar Dave Bowie zelf geeft geen commentaar meer. Dat het oorspronkelijk die liedjes bij elkaar hoorden als een soort dubbelalbum. Mm -hmm. Allemaal moest gaan over een popster in de vroege jaren 70. De verlokkingen van uh, de, de, de, de roem en het hedonisme. En aan de andere kant de destructie, zelfdestructie en het verval. Want vergeet niet, in 71, 72... Dat waar, popmuziek was in een heel rare tijd op dat moment. Uh, er waren de eerste rock roll slachtoffers die waren er geweest. Uh, uh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, uh, uh, Jim Morrison. Allemaal voor dood gegaan. Op hun 27ste allemaal dood. Ja. En uh, daar schrok iedereen natuurlijk heel erg van. De, de heroïne, drugs was de oorzaak daarvan. En uh, de Beatles waren uit elkaar. Hoe moest de popmuziek nu verder? En dat is iets waar, uh, waar uh, Bowie zich heel erg mee... Op het juiste moment is ingestapt eigenlijk. Dus als zijnde ja. zijn de Ziggy Stardust kon hij dat verhaal vertellen hoe ja. heftig het wel niet is om om een ja. wereldberoemd te worden. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat hij zelf niet echt uh, uh, gerealiseerd heeft hoe sterk dat idee alleen die naam als Ziggy Stardust was. Hij heeft een, een paar liedjes waarin die naam Ziggy Starters voorkomt, staan er op die platen. Uh, pas veel later is dat idee ontstaan: van dat al die liedjes bij elkaar uh, iets met elkaar te maken zouden hebben. Ja, maar Aanvakkelijk... het, gaat echt over, het heet ook The Rise and Fall Precies, of Ziggy Ja, ja zo, gaat... Daarom zou je dat kunnen vermoeden, maar heel veel van jullie voor een vertelling is het de metalau moet het maar niet gaan lezen want het, het het dat is er zitten enorm veel gaten in het slaat helemaal nergens op als je de liedjes achter elkaar hoort dan denk je van ja wat is het eigenlijk voor een verhaal maar uh, gaat iemand dood, Het gaat helemaal dood maar dat is, gebeurde het in harmonie tussen die twee uh, uh, Dave Bowie bedacht yeah. zelf natuurlijk zijn eigen alter ego yeah. en uh, die Hielp hem ook weer om zeep. Na, na een jaar tour, uh, um, uh, dus ook vastgelegd op film, dus door D.A. Pennebaker, beroemde filmer, is, is, is het laatste concert van Ziggy Stardust gefilmd in 1973 al. Toen zei Dave Bowie: Tot zover, ik stop ermee, dit, is af, uh, dit was mijn laatste concert ooit. Als Sicky Stardus, want daarna kwam hij weer terug. Maar iedereen zag zich dood van, houdt hij er nu mee op? Net nu hij beroemd gaat worden, want in 71, 72 was hij nog niet de ster... die hij even later zou worden. Hij was onbetwist de, de grote man in de popmuziek in de jaren 70. Iedereen uh, in de jaren 70, die zoals ik, uh, uh, tiener was in die tijd... Had, ja. behalve de boeken van Jan Terlouw, de muziek ja. van David Bowie. En dat is echt waar. Ieder jaar kwam er weer iets nieuws uit, een nieuw imago... De Thin White Duke kwam later. Uh, hij maakte een discoplaat, hij maakte een, uh, een, een, een, een meer synthesizer, een, een moderne, gecomponeerde muziek. Ja, maar goed, met met Ziggy Stardust. Ja. Dus hij vertelt het verhaal van een, van een beroemd rockster ja. die die hoe, die hoe zwaar dat leven is en hoe die aan zijn einde kwam. Even voor wat nou, de mensen het denken het misschien. Het gaat nog meer. Het gaat ook nog over uh, Ziggy Stardust krijgt een soort de opdracht om de wereld te redden is dus nog maar vijf jaar te gaan en dan zou het allemaal. Ophouden, en dat is het. Even nog, we hebben net al de plaat ge gedraaid. Uh, wat rijden we? Um, Starman. Uh, Starman we hebben we nu nog even een fragmentje van het bekendste nummer. Namelijk nou, Ziggy Stardust zelf. A Ziggy played guitar, jamming good with weird and gilly, and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far, became the special man. Then we were bad. Ja, En even nog voor de duidelijkheid, Gijsbert. De, de, het was een, een, een groots uitvergrote rockster. Ja. dat hij daar neergezet als Ziggy start. Dus hoe zag hij eruit? Ja, nou, niet, hij, zelfs, was... hij zag er niet uit. Maar <laughs> <laughs> als je het nu terugziet... Hij had jaar een ander imago. Hij was heel mager, heel dun. En hij raakte in die tijd ook behoorlijk aan de, aan de drugs. Nou, uh, ik heb gisteren even teruggekeken, teruggekeken op YouTube. Geen tanden, ta geen tanden ja, meer in zijn mond. Nee, het was echt, echt een scharminkel en het... Uh, nou ja, dat, hij had, dat hij het überhaupt uh, overleefd hij heeft, had als Ziggy Star, dus dat had hij hele rare korte jurkjes aan met hoge ja, laarzen, de, de, Heel andere. Misschien in ja. de popmuziek uh, heeft hij eigenlijk uh, samen met Mark Bolen en ook wel een beetje Elton John, Ouh. heeft hij dat uh, uh, uh, gecultiveerd? Ja, het, en, was uh, dus, het was een van de eerste conceptplaten. Hè, in, in de, dus een, een, heel, een hele plaat die één heel verhaal vertelt. Door ook al zaten er veel gaten in, de, in zei je net. Ja, maar wat ik even wilde weten is, is, is: hoe belangrijk is die plaat geweest voor, voor Benzina? Uh, achteraf heel belangrijk op het moment zelf. Uh, ook wel, maar de, de, de ontvangst was, was redelijk, niet echt heel spectaculair. Maar een jaar later zou hij uh, met nummers die niet op dit album stonden, later nummers, zou hij enorme hits gaan scoren. En toen bleek dit album echt een soort uh, voor, voorbode te zijn van wat er zou komen. En met terugwerkende kracht. En ik vind het nog steeds zo als je dit hoort. Het is zo goed. Het, is, het, het zijn hele mooie liedjes. Hij zingt heel mooi. Melodieus. Met vol overtuiging. Als je, en als je het achter elkaar hoort. Het is echt een hele mooie loop van liedjes. En tegenwoordig is dat heel moeilijk voor te stellen. Dat uh, de album is, wordt gebeurt al steeds minder. De, uh, meestal mm. gewoon losse nummers op je uh, iPhone. Maar, of uh, iPod. Maar als je dit... Een van de geniale dingen van dit album, je hoort net een stukje van Ziggy Stardus... is dat bijvoorbeeld wat je vroeger had op LP is dat er een pauze zat tussen nummers. Uh, daar werd over nagedacht, hoe lang moet het duren? Dat je, je zo'n zo streep zat erin, dan moet je kunnen nummers die, die pauze hier is net iets korter dan tussen twee nummers dan normaal, en dat maakt het zo ongelooflijk goed. En dat zijn allemaal dingen die die nu krijgen. Wordt er prachtig heel van Ziggy Stardust. Dit jaar dus 40 jaar het alter ego van David Bowie. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Op onze website radio1.nl staat een prachtige jukebox. En nu verdwijnt mijn tekst van het scherm. Ja, nu kan ik niet meer. Uh, ik weet zelfs de naam van de persoon met wie ik ga praten niet meer. Ik uh, pik hem even op. Oké. Okay. En dan luisteren we altijd in de jukebox naar het mooiste sportfragment van een luisteraar. En dit keer van Marjan Omlo. Goedemiddag. Goedemiddag, dat is Nadia ja. Ja, nou gelukkig. Uw favoriete <laughs> moment komt uit de motorsport. Uh, een van de favoriete momenten die ik opgegeven heb. En uh, dat is inderdaad, uh, dat was de overwinning van Wil Hartog. Uh, op de TT van Assen. Jeetje, je Wil Hartog, de TT ja. in 1977, zegt mij helemaal niks. Maar u vond het een... De Witte Reus, ja. Uh... <laughs> de Witte Reus uit Abberkerk. Ja, ja, grasdroger uit Abberkerk werd er ook altijd nog bijgezet. Hij, hij, hij, hij heeft een grote... Grasdroog firma, een grasdroogfirma, een veevoerfirma, uh, geloof ik. Voordat we gaan luisteren naar dat fragment, wat is er zo, zo fantastisch aan? Uh, nou, eigenlijk omdat ik uh, wel werkzaam was op de TT van Assen... als uh, verpleegkundige op een ambulance. Oh. Uh, maar in die tijd uh, had je nog geen uh, videoballs en uh, iPods en weet ik veel wat allemaal... en was je afhankelijk van de informatie van de circuitspeaker... Die natuurlijk vreselijk overstemd werd door al het motorgeraas. Maar als er een ongeluk was, dan moest u uitrukken. Ja, ja. Uh, dat, dat, dan werd je opgeroepen via eigenlijk toen nog een heel ouderwets bakje. Uh, dat dat uh, voor in de auto in de ambulance stond. En dan werd je ge opgeroepen om naar nou, een bepaald. Uh, je, had, je was verdeeld, het circuit, in, in delen. En dan had je één deel, was voor die be bepaalde ambulance dan bestemd. Ja, en, en, en bent u vaak uitgerukt? Veel hellende nou, dingen gezien? Uh, jawel, we zijn best wel uitgerukt. Maar kijk, de meeste. Uh, als, uh, als ze was, uh, stond bekend als ook wel een aardig veilig circuit. met veel uit. Uitvalmogelijkheden. Ja, dus er Spreken gebeurde niet broken. al te veel, gelukkig. Dus De meeste die, die gleden, gewoon een eind weg. En daar gebroken <lacht> sleutelbeen, net als bij, bij fietsen en dat soort ja. dingen. Maar er zijn ook wel ernstige ongelukken gebeurd, dat klopt. Goed, u heeft in ieder geval een, een persoonlijke band met de Titi in Assen. En we gaan even luisteren naar de winst van Wil Hartog. In ja. 1977 won hij de Titi in Assen. Hartog, duidelijk pips en een beetje ziekjes. Bleek mee te vallen later. En let u op, weer een bliksemstart van Wil Hartog. De kniebocht in en dan op weg naar de Bedeldijk. Dan let u ook op hoe de regen van de achterwielen afspuit. Ik heb zoiets op het circuit van Drenthe nog nooit meegemaakt. Iets ongelooflijks. Het lijkt alsof hij op de massa inrijdt. Maar hij wordt nog net op tijd opgevangen. Hij gaat dan op de schouders. En Let u nou op het publiek. Wat zal ik er verder nog aan toevoegen? Luistert u maar. Geweldig gedaan door hebben. De witte ruis uit Abbekerken. Ja, ja, ja. Ik begrijp dat het een, een voorkomende keur, een keurig man was. Ja, nou, later kwam ik er meteen. Want ik heb eigenlijk heel weinig meegekregen... Uh, in die zin van de festiviteiten... bij de uh, hoofdtribune en bij de Pitstraat. Want wij stonden heel ver weg. En het circuit was toen nog zeven kilometer lang. Dus je, je kreeg de, de rijders helemaal niet zo vaak aan je voorbij. Dus dan was het heel spannend van wie ligt er nu op kop. En hij was ook nog een keer was hij weer ingehaald door iemand. Dus uh, zou, het, zou het lukken? En toen heeft hij dus gewonnen en het was echt een golf van geluid en herrie wat ja, onze kant wel oprolde, maar eigenlijk heb ik dus de spanning op een afstand meegemaakt. En later kwam, ik hem, uh, kwam hij altijd in de VIP-room van uh, Riemen van der Velden, de oud-voorzitter de van uh, Heerenveen. Ja. En ja, toen heeft u hem nog eens en daar kwamen wij dus ook altijd, en daar kwam hij ook altijd langs. En het was echt zo'n hele keurige uh, man, was het heel voorkomend, heel net sprekend. En dat je er echt dacht van: je kon er dan helemaal niet meer in, in, in, in zo'n zo motorcoureur eigenlijk in. Uh, dat kan dus in ook de, in de motorsport. Ja. Wil hard goed, toch? Ja. Goed om te horen, Marian Omlo, dank u wel. Ja. In Den Haag is net de fusiepartij tussen Trots op Nederland... en de onafhankelijke burgerpartij van Hero Brinkman gepresenteerd. Michiel Breedveld, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week was uh, Hero Brinkman hier te gast. En toen deed hij al tamelijk geheimzinnig over die naam. Wat is het geworden? <laughs> Democratisch Politiek Keerpunt. Um, ja, Misschien moet ik het nog een keer zeggen... want het is een naam die ambitie uitstraalt. Althans, dat wil hij. Democratisch Politiek Keerpunt. En hij motiveert het als volgt. We zijn uiteindelijk uh, op deze naam terechtgekomen... waarin wij echt de overtuiging hebben dat dit ook aangeeft het moment waarin we staan. Het zal een moment zijn die over ongetwijfeld ook over 20 jaar zal bestaan. Maar wij zien nu dat de politiek aan het degenereren is met deze naam, dat dit nu het politieke keerpunt moet zijn... deze verkiezingen, deze partij... om uiteindelijk een, uh, te komen tot een veel sterker Nederland... en een veel beter Europa. Ja, en Heer Brinkman uh, stapt daarmee uh, in wat hij noemt het gat op rechts. Uh, het is een fusiepartij, zoals je al zei, tussen uh, Trots op Nederland... en de Onafhankelijke Burgerpartij, zijn eigen partij. Maar hij heeft dus aan zich weten te binden LPF'ers... mensen uit leefbaar Nederland. Uh, en zelf dus een ex-PVV'er... En hij zegt ja, dat gat op rechts is bij de komende verkiezingen zeker goed voor vijf zetels. Want uh, ja, hij beroept zich op de erfenis van Fortuyn. Ik denk echt dat dit de bundeling is van, de, van Fortuyn. Ik heb niet voor niets, uh, wat dat betreft, uh, leefbaar Rotterdam hier aan mijn rechterzijde zitten. Uh, en daarnaast natuurlijk de LPF, de laatste uh, der zeg ik altijd. Uh, Rudy uh, uh, aan mijn rechterkant. Ja, dat uh, is dus een mooie bundeling van partijen die met de erfenis van Fortuin uh, op pad zijn gegaan. Nou, zijn speerpunten kennen we al. Een kleinere overheid die maar groter en dikker wordt en dus nu teert op de zak van de burger. En uh, dat moet dus minder. En hij zegt ja, uh, die overheid moet kleiner, ook in het belang van het midden- en kleinbedrijf. Een ander speerpunt van Hero Brinkman. Ja, durf je een inschatting te maken of het kans maakt, Michiel? Nou ja, kijk, Hero Brinkman zegt... wij krijgen heel veel reacties uit het land. Daaruit leidt hij af uh, dat hij zeker goed is voor vijf zetels. Ik oh. wagen te betwijfelen ja, of hij inderdaad in staat zal zijn... om zulke grote groepen, want dan heb je het over honderdduizenden mensen... aan zich te binden. Dat zal inderdaad de vraag zijn. En uh, ja, de vraag is ook of hij inderdaad straks, in, als de campagnes losbarsten... inderdaad zijn geluid nog hoorbaar kan maken... tussen het, uh, de verkiezingsretoriek van PVV, VVD, SP, Partij van de Arbeid. Allemaal partijen die zich roeren straks. Oké, okay. DP. K. Dankjewel Michiel Breedveld. Tot slot nog even kort. M meneer Terlouw, u schrijft uh, samen met uw dochter Sanne tegenwoordig detectives. Is, is dat leuk, samen met je dochter schrijven? Dat is heel erg leuk. Ja? Vrije tijdswerk. Vrije tijdswerk. Ja, vrije Doe tijdswerk. <laughs> en, het bedrijf. ontzaggelijk gezellig om te doen. En wie heeft er dan de meeste inbreng? Uh, precies gelijk. Om de beurt. Precies stuk. gelijk. <laughs> ja. Knap. Nee, we, we brainstormen even van tevoren wie is het lijk en waarom is het een lijk. Wat is het <laughs> de volgende En dan een van tweeën begint en dan sturen we dat elkaar natuurlijk per e-mail. Oh, dan gaat het zo om de, de, beurt, de beurt, schrijf ja. Je dan. Ja. Maar dat is toch lastig, denk ik, vooral met de ontknoping. als u Nee, net heel... nee? nee. <laughs> nee. we <laughs> dat hebben van tevoren heel meer of meer bedacht wie het gedaan heeft. Soms veranderen we dat onderweg nog. We weten natuurlijk allebei dat wat de ander erin stopt, dat mag geen los eind zijn. Dat moet een functie krijgen. Ja. Uh, als, als Sanne iemand introduceert, dan heb ik natuurlijk het recht... om hem onmiddellijk onder de trend te laten komen. <lacht> maar dat doe ik natuurlijk ja, ja. niet, want ze heeft er een bedoeling mee. Ja. Nee, het is ontzettend gezellig werk, naast het vele andere wat we doen. Schrijft Sanne even goed als u? Uh, Sanne schrijft in vele opzichten beter dan ik. Ze is jonger en ze is veel studieuzer dan ik. Maar dat hoort een goede vader ook te zeggen, hè? <lacht> uh, ja, maar dat vind ik ook. We hebben allebei onze... Typische invalshoeken, maar we hebben ook grotendeels dezelfde stijl. En dat komt omdat ik mm. heel veel verhalen aan de kinderen heb verteld, altijd. En dan krijg je natuurlijk toch een beetje. Ja, ze kan niet anders dan. Ja. Gijs Kamer, lees je die boeken ook? Heb je je hele leven ook ter gelezen? Uh, nee, ik heb alleen de jeugdboeken van de, meneer Terlauw gelezen. Nou, er liggen kennen. er al zes detectives. Ja, dus uh, gaan aan de slag. Ik zich wel van detective dus, ja. Jan Terlauw. Hartelijk dank, Gijs Kamer, dan. Dank.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 Good Dit is Radio 1.